Wat ik vandaag ga uit de Bijbel laten leren aan u. is eigenlijk te vervolgen op de inleiding. die Annemiek al gegeven heeft. vlak voor de zangdienst. waarin ze eigenlijk. Uh, Jeremia 31:31 reciteren. Dus. Uh, nou ja, dat is heel apart, ja. Vandaag, kleine gemeente. ga ik u een nieuw woord leren? Althans, dat denk ik. Misschien kent u het woord. Ik ga het vragen, als u het kent, ja, dan moet u ook de definitie geven. Dus als je, je hand opsteekt, dan moet u ook zeggen wat het is. Het is een Grieks woord en het luidt als volgt. Apokatastasis. Kijk of er achter in de zaal misschien nog iemand boven water Apocatastasis. Apokatastasis. Komt één keer in de Bijbel voor. Wel, ik zal de definitie van dit woord geven. Het betekent, Annemiek heeft het al een paar keer gezegd. Misschien niet weten dat het uit dit woord afkomstig is. Herstel alle dingen komt uit Handelingen 3 vers 21, 22. Maar we zouden ons kunnen afvragen vandaag, en dat gaan we ook doen. Ondersteunt de hele Bijbel, de volledige Bijbel, alle teksten van de Bijbel, de bedoeling van de Bijbel, ondersteunt de Bijbel echte apokatastasis? Is dat zo? Zal redding uiteindelijk worden aangeboden aan ieder die ooit heeft geleefd? Ik ga u nu het antwoord al geven. En als u uit protestantse kringen komt... ...gaat u dit antwoord moeilijk vinden, ben ik bang. Want daar is men opgegroeid met eeuwig helvuur, Of uh, het eeuwig wel en het eeuwig wee. En dominees die kunnen dit zo heel goed intoneren. Ik heb diensten gehoord van dominees die hadden een heel andere stem. Een heel andere manier van spreken... Na de dienst, als het moment dat ze zelf daar zo de dienst gaven. Ja, dat vind ik echt kunstenaars. Dus, nog een keer de vraag die we vandaag gaan beantwoorden. Ondersteunt de Bijbel, de volledige Bijbel, het idee en de volheid van het plan van de Bijbel? Ondersteunt dat de echte apokatastasis? Het is al lastig om het uit te spreken, maar ik heb ook gisteren in het vliegtuig me daar echt in geoefend. We zullen wel gedacht hebben, wat zit iemand toch te murmelen? Apokatastasis. Zal redding worden aangeboden aan iedereen die ooit heeft geleefd? Absoluut. Dat gaan we vandaag zien aan de hand van een aantal of zelfs vele verschillende schriftgedeelten. Het is een bijbelse doctrine. Het is eigenlijk het evangelie. Het is eigenlijk de blijde tijding van het evangelie van het koninkrijk. Van de God. Want zoals we weten er is maar één God. Zijn naam is Yahweh. Yahweh ja. U mag het natuurlijk ook het evangelie van het koninkrijk van Yeshua, van Jezus noemen. Dat zit ook voor een lange tijd, maar niet voor altijd, zoals we weten uit 1 Korinthe 15, begin in vers 20. En u mag in uw Bijbel opslaan, maar ik probeer het duidelijk voor te lezen. De schriftgedeelte, soms heb ik, vind ik het fijn als u wel meeleest, maar in dit geval kunt u gewoon luisteren. 1 Korinthe 15:20 zegt in vers 20, maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn, want omdat de dood er is door een één mens, door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens een hoofdletter. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Iederechter echter in zijn rij, rangorde, ook belangrijk, wordt door God bepaald. Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. 24, daarna komt het einde wanneer hij het koningschap aan God de Vader heeft overgegeven. Wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. We spreken over Yeshua, dus hij geeft het koningschap over aan zijn vader. Hij is dus een heel lang koning, maar er komt een tijd dat hij het weer teruggeeft, overgeeft. Want hij moet koning zijn totdat hij alle volken onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand overigens, die er niet gedaan wordt, is de dood. Dus, vers 24, Yeshua's koningschap zal niet voor altijd zijn. Hij heeft het weer terug aan de vader. Maar goed, dat was even een intermezzo. Maar eerst, wat is apokatastasis? Apocatastasis is Grieks. De Latijnse definitie is... Restitio in Pristinum Statum. Maar daar hoeft u niet voor op het gymnasium te hebben gezeten om dit te begrijpen. Want restitutio in Pristinum Statum betekent herstel in de oorspronkelijke staat. Het is eigenlijk vrij duidelijk te begrijpen. De Griekse term apokatastasis wordt gebruikt in Handelingen 3, vers 21. En dat gaan we lezen. Een van de belangrijkste teksten uit heel de Bijbel. Vers 21, beginnen in vers 19. U kent het wel, als Petrus daar spreekt. Heb er dus berouw over en bekeer u tot God. Dan zal hij uw zonden wegdoen. Zodat een tijd van verfrissing, zegt een vertaling. Verademing aanbreekt. Tijden staat er eigenlijk. Als u met de Heeren leeft. En er staat eigenlijk tijden, of deze vertaling zegt tijd. En dat is mooi, want. Het is belangrijk ook, want onze God is een ruimhartige God. Ja, die spreekt niet over één tijd, maar meer tijden. Hij zal dan de Christus naar u toesturen die hij voor u bestemd heeft. Jezus die naar de hemel moest teruggaan tot de tijd van het volledige herstel. Dat is het, volledig herstel. Apocatastasis. Over die tijd heeft God vanaf het begin al gesproken door zijn heilige profeten. Ziet u? Daar heeft God al over gesproken vanaf het begin. Al zijn heilige profeten. Vers 22, zo zei... Mozes bijvoorbeeld. De Heere God zal uit uw midden een profeet laten opstaan, iemand zoals ik. U moet luisteren naar alles wat hij tegen u zeggen zal. U weet wel wie dat is natuurlijk. Maar wat was die originele staat, die originele staat apokatastasis? Toen God zag alles wat hij gemaakt had, en inderdaad, het was heel goed... Genesis 1, 31, dat was, dat was de originele staat. In theologische termen ondersteunt het concept apocatastas is normaal meer dan de duizendjarige regering van Jezus Christus op aarde. Hoewel dat er ook een deel van zal uitmaken. Maar dat zal vandaag niet de focus van deze studie zijn. De focus van deze studie, althans waar het over gaat... Het hele begrip van deze hele studie is de tijd vanaf het einde van de millenniumregering. Dus vanaf de periode daarna, waar Jezaja 65 over spreekt. En dat ga ik u voorlezen, u mag zelf ook naartoe gaan. Jezaja 65, 17. Fantastisch, want het zie je, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hè? Dat is na duizendjarig rijk. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart.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 er is geschreven staat in de huidige boze tijdperk. In de huidige boze aion staat er in het Grieks. Boos, want de waarheid wordt in ongerechtigheid ten onder gehouden. En wij, gemeente op dit ogenblik, wij, wij leven in de nadagen van deze huidige boze aion tijdperk. De discipelen vroegen aan Yeshua, wat is de volleinding der wereld? Volleinding wereld, dit tijdperk staat er dit aion. Maar het komende Vrederijk zal een nieuwe periode, een nieuwe aion inluiden. En deze zal eindigen bij de grote witte troon. Dan komt er dus, we leven nu in, het, in de huidige boze aion, dan komt er een nieuwe aion. Hè, bij wanneer Jezus terug zal komen. Die zal eindigen bij de grote witte troon. En dan begint de aion der ionen, waar we net over lazen in, Jezaja 65. Want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En misschien kan ik daar een andere keer nog eens een keer over die ajonen, misschien nog eens een keer wat dieper ingaan. Een andere studie. Want ionen zijn tijdperken. En soms vertaald met wereld. Ook vertaald met eeuwigheden. Het zijn langere periodes, of lange periodes, maar ze duren niet eeuwig, ze duren niet altijd. Over het algemeen, wanneer de term is gebruikt wordt... ...wordt verwezen naar de doctrine dat God op een bepaald moment redding zal brengen aan iedereen, zoals na de tweede opstanding. En in deze studie gaan we voornamelijk een lijst van passages in de Bijbel, het Oude en het Nieuwe Testament laten zien... Hoe de Bijbel de leer van redding van alle mensen ondersteunt. Zoals door een aantal kerken wel geleerd wordt, maar deze zijn veruit in de minderheid. En wat is deze leer? Het komt erop neer dat de God redding zal bieden aan allen die nu leven en ooit geleefd hebben. En ook nog zullen leven. Het overweldigende thema van de Bijbel is dat God is liefde. En dat hij door zijn liefde zijn zoon, Yeshua, heeft gezonden, zodat de mensen de kans krijgen om door hem te worden gered. Het overweldigende thema van de Bijbel is dat God van ons houdt. En dat God een plan voor ons heeft, een plan tot redding, tot behoud. Zeker een God van liefde heeft een plan dat ertoe leidt dat alle mensen zullen worden gered. Dat is echt een God van liefde. Johannes 3, kent u heel bekend, vers, vers 16 en 17, staat wel hier en daar op gebouwen. <tiek> Johannes 3, vers 16, begin in vers 14. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. 15, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Vers 16, dat hele bekende vers. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Omdat in ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dan stoppen mensen vaak. Maar vers 17 is eigenlijk nog belangrijk. Minstens zo belangrijk, vers 17. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen... Maar omdat de wereld door hem behouden zou worden. En dat is het evangelie. Dat is de blijde boodschap. Laten we nooit vergeten dat liefde de motivator voor God is. Dit hem ertoe brengt om zijn zoon te sturen om gedood te worden. Afgeslacht door die Romeinse soldaat met een speerstoot. Yeshua is niet door verstikking om het leven gekomen. gemeente, is echt als een lam gedood. En alle offeranden verwijzen daar naartoe. Maar goed, dat is alleen maar zodat de wereld niet veroordeeld, maar gered kan worden. Iedereen krijgt die kans. En Gods plan is niet beperkt tot een paar uitverkorenen, zoals vele groepen leren. Ik zou u kunnen vragen, gelooft u dat Jezus stierf voor de wereld of slechts voor een klein aantal? Ik zou u kunnen vragen, zou de God van liefde geen plan hebben dat ertoe zou leiden dat iedereen gered wordt... Door het offer van zijn zoon. Zou de herder met hoofdletter. De meeste schapen denken en zeggen. De meeste schapen wel. Die heb ik wel. Die paar anderen die laat ik me lopen hoor. In de wildernis laat ze maar gaan. Die gaan er, Daar ga ik niet meer achteraan. Zou de creator denken. Well, alle mensen hoef ik niet te redden. Ik kan hier en daar wel een steekje laten vallen. Gemeente. Bij de God gaat nooit iets fout. Hij laat geen Steekjes vallen, nooit. Want wat denkt u? Houdt God van iedereen? Of slechts enkelen? Zou hij alleen van u en van mij houden? Want wij zeiden ze goed, we houden de Sabbat. En we roken niet, we eten geen varkensvlees. En Paulus zegt dat heel goed in Romeinen 8. Want ik ben ervan overtuigd in Romeinen 8 vers 37. Want ik ben ervan overtuigd tuigd, dat nog dood, nog leven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 En als het voor iedereen is, zal God dan niet alles in het werk stellen wat nodig is om allen te doen geroepen worden? Jezaja 59. Jezaja 59 laat zien, vers 1. Zie, de hand van de Heeren van Yahweh is niet te kort, dat ze niet zou kunnen verlossen. En zijn oren is niet toegestopt, dat het niet zou kunnen horen. Dus God kan zeker redden. Psalm 145, dan gaan we wel wat skippen vandaag van de ene bijbelvers naar de andere. Maar ja, ik laat het liefste bijbel spreken. Psalm 145, vers 8, herinnert iedereen eraan dat... Genadig en barmhartig is de Heer is Yahweh, geduldig en groot aan goede tierenheid. Yahweh is voor allen goed, vers 9. Zijn barmhartigheid rust op al zijn werken... We zien dat Gods stedere barmhartigheden over al zijn werken gaan. Liefde is wat God drijft. Laten we hier wat verder, wat dieper op ingaan. Jezus kwam om meer te redden dan een paar mensen. De Calvinisten denken dat Jezus alleen gekomen is om de relatief weinige uitverkorenen te redden. Jezus zal vreugde zijn voor alle mensen die hem zullen accepteren. Is er vreugde in eeuwige pijniging en marteling, de hel? De Bijbel leert geen enkele versie van deze inferno uit de goddelijke komedie van Dante. Die eeuwige pijniging en marteling. Het is een menselijke tragedie, die heidense invloed. Dat is echt een menselijke tragedie. Seculiere schrijvers misleid dat ze zijn, dat Gods plan geen bron van vreugde zou zijn voor alle schepsel, voor alle mens. Maar een kronkelig lijden voor de mensen die ooit hebben geleefd. Lukas 19, vers 9 tot 10 laat zien dat Yeshua kwam om de verlorenen te redden. Niet alleen een kleine hoeveelheid uitverkoren volk. Lucas 19, vers 9. Toen zei Jezus tegen hem, Zacchaeus een tollenaar in wiens huis hij was. Heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen. Omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon dus mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Dat is interessant. Eigenlijk moet je dus eerst verloren zijn. Johannes 12, 47. Jezus zei... En als iemand mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel ik hem niet. Want ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld te redden, om de wereld zalig te maken. De gedachte dat Jezus die komt om te redden, meer dan een enkeling, wordt duidelijk onderwezen. De afvragen, zal hij wel of zal hij niet slagen? 1 Johannes 4, vers 14 Zegt Johannes het volgende. En we hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als zaligmaker, als redder van de wereld. Nogmaals, kan Jezus de redder van allen zijn zonder redding te bieden aan iedereen? Johannes 12. Daar gaan we weer naar terug. Jezus zei: En ik, als ik van de aarde verhoogd ben. Zal allen naar mij toe trekken. Is Jezus van plan alles en allen naar hem toe te trekken. Om de meesten voor altijd te straffen. Of om hen te redden. Wat denkt u? Wat denkt u zelf? Zeggen ze dan tegenwoordig. Is God niet intelligent genoeg om een schepping te plannen. Die ertoe zal leiden dat iedereen wordt gered. Hij laat toch nooit varen het werk van zijn handen. Romeinen 5 Vers 17, want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, Adam, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de ene, namelijk Eshua, Jezus Christus. 18. Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. Dus omdat het een gratis geschenk van Jezus is voor alle mensen, heeft dan niet de hele mensheid de gelegenheid het te ontvangen. 1 Corinthië 15. Daar staat wel een groot geheimnis. Vers 22. Heb ik denk ik al gelezen, want zoals in Adam alle sterven, zo zal in Christus alles levend gemaakt worden. Allen stierven in Adam, alles zal levend gemaakt worden in Christus, in Jezus. Iedereen zal een kans krijgen voor redding. Niet slechts een paar. Colossense 1,20. Het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem. Zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. Vers 21. En hij heeft u die voorheen vervreemd was en vijandig gezind. Wij waren vijandig gezind. Gemeente, niet onze schepper. Zoals bleek uit uw slechte daden ook nu verzoend. Hij heeft ons verzoend met hem. Ons is belangrijk. Het zegt niet hij heeft zich verzoend met ons... Want hij was niet boos op ons. Nee, wij waren het. Er staat, hij heeft ons met hem verzoend. Belangrijk om te weten. Paulus zegt dat Jezus allen zal verzoenen met het hebben van vrede door zijn offeranden. Een offer dat voor ieder beschikbaar zal zijn. Op 15. Openbaringen 15 vers 3. Wie zou u niet vrezen, heren, en uw naam niet verheerlijken? Immers u alleen bent heilig, want alle volken zullen komen en u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. Let eens dus op wat hier staat, dat alle volken zullen komen om God te aanbidden. 1 Timotheüs 4, vers 9. Want daarvoor spannen wij ons ook in... En worden wij gesmaat, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een behouder is van alle mensen. Een redder staat er in andere vertalingen, in het bijzonder van de gelovigen. Dus leert Paulus hier dat Jezus de redder van alle mensen is, of van slechts enkelen. We gaan ook eens naar het Oude Testament. En we gaan er, in dit geval naar Jezaja 25. En Jezaja 25 is een van de mooiste teksten uit de Bijbel. Althans, voor mij. Jezaja 25, vers 6. De heren van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten. Een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg. Met gezuiverde, gerijpte wijnen. Vers 7. En hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluit is en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Vers 8. Hij zal de dood voor altijd verslinden. De Heere Heere zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van zijn volk wegnemen van heel de aarde, want Yahweh heeft gesproken. Dit feestmaalgemeente is voor alle mensen. De sluier over mensen zal worden vernietigd en de dood zal niet meer voorkomen. Wat moet ik nog meer zeggen? Je zou nu al kunnen stoppen. We gaan toch nog even door. We staan er nog vol. Dit soort geweldige teksten. Openbaringen 21, vers 6. En hij zei tegen mij: Het is geschied, ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. En gemeente klinkt dit, dat Jezus hier zegt dat redding beschikbaar zal zijn voor alle, of slechts voor een relatief klein aantal mensen. 2 Korinthe 5. Want de liefde van Christus drinkt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn, als één voor allen gestorven is dan zijn zij allen gestorven. Vers 15. En hij is voor allen gestorven. Omdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven... maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Paulus leert ons ook hier duidelijk dat Jezus voor iedereen is gestorven, gedood. Niet een paar uitverkorenen, zoals de gereformeerden leren... Niet de weinige uitverkorenen die Christus in deze tijd aanvaarden, zoals de meeste protestant, baptisten, evangelische leerden. Niet de minderheid van de mensheid, zoals de meeste rooms katholieke onderwijzen. Want Jezus stierf voor allen. Allen wordt deze redding aangeboden. En omdat God alles weet, God de Vader alles weet, weet hij zeker hoe een heilsplan ...verlossingsplan te construeren waarin dit werkelijkheid zal worden. Het is omnipotent, omniscient, hij weet alles. 2 Petrus 3, dat zijn mooie teksten. 2 Petrus 3 vers 9. De Heer vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Ook in Lucas 3, vers 6, in het Nieuwe Testament is het heel duidelijk dat de redding zal aangeboden worden aan allen die ooit geleefd hebben. Enkelen in dit tijdperk, enkelen. En alle anderen in het komende tijdperk. Of het tijdperk daarna, de aion der aionen. En alle vlees zal de redding zien die van God komt. Laten we maar verder lezen. Vers 3. En hij, Johannes de Doper, kwam in heel de omgeving van de Jordaan, predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden. Zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jezaja. De stem van iemand die roept in de woestijn, maakt de weg van de Heer gereed, maakt zijn paden recht. Vers 5. Elk dal zal gevuld worden en elke berg en heuvel zal geslecht worden. De kromme wegen zullen recht worden en de oneffen wegen tot effen wegen. En alle vlees zal de zaligheid, vers 6, zien die van God komt. Of een andere vertaling zegt dat zo. Al wat leeft zal zien hoe God redding brengt. Alle vlees of al wat leeft. Maar redding is pas beschikbaar wanneer God, wanneer de God beslist. Dus op zijn tijd. Zelfs al kwam Jezus, zodat iedereen gered kon worden, hij was oorspronkelijk niet uitgezonden om iedereen in dat huidige boze tijdperk te bereiken. Zoals hij zelf leerde in Matthäus 15 vers 24. Want hij zei, ik was niet gezonden behalve naar de verloren schapen van het huis Israël. Terug in naar handelingen. 3 vers 21, Petrus verklaart... Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld. Dat is belangrijk, waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten, door de eeuwen heen. Eeuwen heen heeft God dit al duidelijk gemaakt. En daar gaat het vandaag over. We hebben, we hebben weer het woord apokastasis. De Bijbel maakt duidelijk dat de tijden van herstel van alle dingen, de Apocatastasis, niet alleen een term is die beperkt is tot handelingen 3 vers 21. Maar dat Petrus leert dat het is wat God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten sinds de wereld begon. In essentie is dit de thema van de Bijbel. Dit is het thema van de Bijbel. Hoe de God van liefde zal redding brengen aan iedereen. Maar deze tijd van restauratie, stel alle dingen, is nog niet voor iedereen op dit ogenblik. Als we begrijpen, als we dit begrijpen, we verstaan dan zijn we al een stuk op de goede weg. Maar dat het zal gebeuren, dat staat vast. Romeinen 8, vers 23. Geweldige positieve tekst van Paulus, Romeinen 8, 23. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt. ...tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalsend verlangen immers... ...verwacht de schepping... Ja wij ook, maar verwacht de schepping... ...het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen... ...niet vrijwillig, maar door hem die hem daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf... ...bevrijd zal worden van de slavernij van het verderf... ...om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. 22, want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in verkeert tot nu toe. Vers 23, en dat niet alleen, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf in verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Ik snap wel, als je jong bent en je twintig en je voelt je echt sterk en je bent Mr. of Mrs. Universe, dan hoeft dat nog niet precies. Maar als je allerlei kwaaltjes gaat krijgen en je wordt wat ouder, nou, dan zucht je daarna de verlossing van ons lichaam. Want dan uh, heb je het soms niet breed. Gelukkig mag ik nog gezond zijn. Dus er zijn eerstelingen zoals we weten. En Yeshua was de eerste eersteling. Hij is de vervulling van het beweegoffer uit... Leviticus 23:10 En hij vervulde die rol dan ook op die zondagmorgen in de dagen van de ongezuurde broden in het jaar 30, toen hij opging naar de hemel nadat hij was opgestaan. Aan het einde van de sabbat, Johannes 20. Paulus schreef het volgende: Niet alleen dat, niet alleen dat, maar ook maar wij ook die de eerstelingen van de geest hebben. Wij weten dat de heilige geest werd uitgestort op de dag van Pinksteren, handelingen 2. En dat was een type van de eerstelingen van de geest. Wie zijn de eerstelingen volgens openbaringen 14? Openbaringen 14, we zien wie de eerstelingen zijn. Dat zijn degenen die het lam volgen, waar hij ook gaat. Deze werden verlost uit mensen als eerstelingen voor God en voor het lam. 1 Corinthiën 15 Weer even naartoe, hoeft niet op te slaan hoor, maar... Ik in de 15 zegt het volgende, vers 20... Want zoals in Adem, alle sterven, ze zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. 23, echter iedereen zijn eigen orde. Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Om even uit te leggen wat het begrip eersteling inhoudt. Betekent het concept van eerstelingen niet specifiek dat er ook latere, hè, betekent dat het niet... Ook niet dat het ook latere vruchten zullen zijn. Ja, tuurlijk. We zouden het tweedelingen kunnen noemen. We zouden het misschien wel derdelingen kunnen noemen. Maar het Pinksterfeest beeldt uit dat nu slechts een beperkte groep in deze tijd, in deze Aion, geroepen wordt. Op de dag van Pinksteren. Ook wel Feest der Eerstelingen genoemd. 1 Timotheüs 2, vers 1 tot 6. De groep er dan voor alles. Toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. Dus voor alle mensen. Niet voor ons eigen kerkje alleen. Koningen en allen die ook geplaatst op zijn... ...opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle Godsvrucht en waardigheid. Vers 3, want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze zaligmaker. Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen... Want er is één God, er is ook één middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus. 6. en hij heeft zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd. Twee zaken zijn hier belangrijk, als we dit stukje lezen, tekst, stukje tekst. God wil dat alle mensen gered worden en tot kennis der waarheid komen en dat het gebeurt op de door hem bepaalde tijd. Kan God niet zijn verlangen, zijn wil laten geschieden? Zou hij dat echt niet kunnen? Hij wil het wel, zegt hij. Maar kan hij dat ook? Wat denkt u? Kunnen wij als mensen Gods wil overstijgen? Kan onze wil de wil van God overstijgen? Je kan natuurlijk denken wat je wil, maar ik denk van niet. En ik ben er ook zeker van dat het niet mogelijk is. Laten we ook niet vergeten dat Jezus zichzelf gaf als losprijs voor iedereen, niet alleen voor de relatief weinige uitverkorenen op dat ogenblik of op dit ogenblik, en dat zijn getuigenis de zijne tijd zal geschieden. Dat hebben we net gelezen. In Ephesie 1 vers 10 zegt Paulus, om in de bedeling van de volleheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel... ...als op de aarde is. Paulus zegt... ...wanneer hij alles zal verzamelen... ...bijeen te brengen... ...in de bedeling van de volheid... ...der tijden. Psalm 77. Er staan hier vijf vragen. Misschien wel leuk om even mee te lezen. Vers 7. Er staan een aantal vragen. Zou de Heer, zou jouw dan in alle eeuwigheid... ...verstoten en voortaan... ...niet meer goed gezind zijn? Dat is de eerste vraag. Vers Vers 9. Houdt zijn goede tierenheid voor altijd op? Vraag 2. Komt aan zijn toezegging een einde van generatie op generatie? Vraag 3. Heeft God vergeten genadig te zijn? Vraag 4. Vraag 5. Of heeft hij zijn barmhartigheden door toren afgesloten? Geef u maar het antwoord. Aangezien het bedoelde antwoord op al deze vragen nee is, moet het duidelijk zijn dat die tijd... Dat die periode, dat die aion, dat die aionen, dat die tijden die God nog in petto heeft, om zijn mormachtigheden uit te storten, dat die tijden nog steeds zullen komen. Weer terug naar Jezaja 25, want ik vond hem geweldig. Maar nu gaan we hem in iets ander licht lezen. Jesaja 25, 9. We beginnen te lezen in vers 6.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 Hij zal de dood voor altijd verslinden. De Heere, Heere, Jawe zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van zijn volk wegnemen van heel de aarde. Want Jawe heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen, zie, dit is onze God. Wij hebben hem verwacht. Hij zal ons verlossen. Dit is Jawe. Wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn heil. Hier zien we dat deze mensen nog niet gered zijn. Dit is een tijd in de toekomst. En wanneer is die tijd, eigenlijk is het de tijd dat de sluier over de volken zal worden vernietigd. Hè, waar we net over gesproken hebben in Jezaja 25. Dus dat zal die tijd zijn. Psalm 65 laat zien dat er een tijd in de toekomst is dat alle vlees tot God zal komen. Psalm 65 vers 3. U hoort het gebed, tot u zal alle vlees komen. Vers 4. Ongerechtigheden hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen, die verzoent u. Ziet u dat? Hij verzoent overtredingen. Dat moeten we nooit vergeten. Psalm 22, vers 27 en 28. Daarin kunnen we afvragen, wie je gaat lezen, is dat al gebeurd? Psalm 22, 28. Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot jawel bekeren. Alle geslachten van de heidenvolken zullen zich voor uw aangezicht neerbuigen. Alle geslachten en alle einden, dat is iedereen gemeente, gaan we door met vers 29. Want het koningschap is van Yahweh, hij heerst over de heidenvolken. Alle groten der aarde zullen eten en zich nederbuigen. Allen die in de stof neerdalen en hun ziel niet in het leven kunnen behouden. ...zullen voor zijn aangezicht neerbukken. Allen gemeenten, niet alleen de messianen, de gereformeerden, de rooms-katholieken, de kerk van God... ...maar ook de islam, boeddhisme, hindoeïsme, shintoïsme en wat voor wonderlijke religies er allemaal zijn. Ze zullen zich allen neerbuigen en voor zijn aangezicht neerbukken. En hoeveel zijn er al niet dood? In de voortijd omdat op acht na alle zijn omgekomen in de zonvloed. Maar ook zij zullen leven en hem aanbidden. Psalm 72 vers 12. Ja, alle koningen zullen zich voor hem neerbuigen. Alle heidenvolken zullen hem dienen. Psalm 72 vers 4. Is het al gebeurd? Is het niet voor de toekomst? Aangezien dit alle generaties bespreekt... Is het alleen maar voor één millennium? Dat kan niet. Dat moet een tijd, een ajoon betreffen na het millennium. Zij zullen nu vrezen, vers 5, zolang de zon en de maan er zijn, van generatie op generatie. Dus alle generaties. Psalm 86, vers 9. Al de heidenvolken die u gemaakt hebt, jawel, Zullen komen, zich voor uw aangezicht neerbuigen en uw naam eren. Zoveel generaties die tijdens de vloed en daarna geleefd hebben. En hoe moet dit dan gaan gebeuren? Het kan alleen als God in de toekomst een tijd, een periode, een aion, een olaam heeft om dit te laten gebeuren. Of tijden. ionen. En wat zegt Habakkuk? Die hebben we vandaag nog niet genoemd. Maar daar wil ik eigenlijk nog eens een keer over spreken. Geweldig boek. Habakkuk 2, Habakkuk 2 vers 13 en 14, dat de volkeren zich te vergeefs vermoeien en laat zien dat uiteindelijk allen de kennis van God zullen hebben. Vers 13, zie is het niet van de heren van de legermachten dat volken zich inspannen voor het vuur en natieën zich voor niets afmatten... Vers 14. Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van Yahweh, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Gemeente, het feit dat het van God is dat ze het nu niet doen, dat ze zich nu niet bekeren, ondersteunt duidelijk dat God zaligmaking redding zal aanbieden wanneer Hij dat beslist. Nu doen ze het niet, maar Hij beslist die tijd. Wanneer? Filippenzen 2. Vers 9 verklaart Paulus dat elke knie zal buigen en elke tong zal bekennen, beleiden dat Jezus de Heer is. Hoe kunnen ze dat doen als ze in dit leven nog geen eens de naam van Jezus Christus hebben gehoord? Denk daar maar over na. Het overgrote deel van de mensen heeft nog nooit van de naam van Yeshua, van Yahweh gehoord. En dan buigen je je knie en beleid je je tong. Niet omdat je dat moet, maar omdat je dat dan wilt. En dat komt omdat... Van God komt. Want het willen en het werken. We bewerkt God. Omdat wij niet roemen in ons eigen vlees. Of op ons eigen vlees. Maar roemen in Yahweh die alles bewerkt. En dat is dan niet met de lippen. Geen lippendienst. Maar met de tong. Dus van binnenuit. En dat doet God. Dat doet u niet zelf. Klaagliederen. Daar komen we ook niet vaak in. Drie. Klaagliederen Drie. Vers 31, want niet voor eeuwig verstoot jou, hè. Vers 32, want wanneer hij bedroefd heeft, zal hij zich ontfermen naar de grootheid van zijn goede tierenheid. Want vers 33, want niet van harte verdrukt hij, nee God is geen Sardonische God, en bedroeft hij de mensenkinderen, dat doet hem pijn, dat doet hem echt pijn in zijn hart heeft een plan. Jeremia leert dat God een plan van mededogen heeft met hen die hij heeft verworpen. Hij verdrukt niet gewillig, maar overeenkomstig zijn barmhartigheden voor het plan dat hem in staat stelt om de meest of de grootst mogelijke compassie te tonen. En daarom doet hij dat. Hij verdrukt niet gewillig, maar overeenkomstig zijn barmhartigheden voor het plan dat hem in staat stelt om de meest de grootst mogelijke compassie te tonen. Daarom, gemeente. Jeremia 16... ...vers 19 laat zien dat Jeremia het vraagt... ...en dan antwoordt God... ...dat als God eenmaal de heidenen die de leugens geërfd hebben... ...tot hem zal brengen... ...God zal hen op dat moment... ...hem doen leren kennen. En dat is nog niet gebeurd, maar het komt. En het zal een tijd zijn... ...waarin mensen zich realiseren dat ze zich op valse religieuze ideeën van anderen hebben vertrouwd. Tradities, hoe kun je dat wel noemen? Titus 2, vers 11. Paulus zegt, is de genade van God nog aan alle mensen verschenen? Nee, natuurlijk niet. Er is dus zeker een profetische implicatie van deze passage door Paulus. En hoe zit het met de uitdrukking is verschenen? Betekent dit dat Gods genade al door iedereen is gezien... Nee, dat is hier een verkeerde vertaling van de woordvolgorde. Er staat letterlijk uit de interlineaire Bijbel. Is verschenen, puntje, puntje, want de genade van God, dat brengt redding voor iedereen. Dus, nou, ik zal maar even, meer letterlijke vertaling is deze. Het zal blijken dat de genade van God redding brengt voor alle mensen. Het zal blijken. Paulus gaat verder met te stellen dat voor hen die het nu reeds weten... Wij dus ons leven moeten laten leiden door God in deze huidige tijd. Ja, dat staat in vers 11. Want de zaligmakende genade van God is verschenen, zal verschenen, is verschijnende staat er eigenlijk aan alle mensen. Dus het is een ongoing process, het gaat door. Vers 12, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verlogenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Dat willen wij wel, maar dat kunnen wij slechts door de kracht van God en niet door eigen kracht. En daarom zijn we blij dat we dat nu al mogen doen en ervaren. 1 Korinther 4 vers 5. Paulus zegt daar dat God zal worden geprezen en dat het oordeel niet voor de tijd komt dat de Heer komt. Het staat in vers 5, 1 Korinther 4 vers 5 staat, oordeel daarom niets voor de tijd totdat de Heer komt. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen en de voornemens van het hart openbaar maken. En dan zal ieder lof van God ontvangen. Weer naar 1 Korinther 15, vers 28 nu. En daarin zegt Paulus in deze profetie specifiek dat er een tijd komt dat alle dingen aan hem onderworpen zullen zijn.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 ...waarop zij zijn volk zullen zijn. Waring 21-3. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde... ...want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem... ...nederdalen van God uit de hemel gereed gemaakt... ...als een bruid die voor een man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen... zie de tent van God is bij de mensen... ...en hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn... En hun God zijn. En vier. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen, de eerste tijden zijn voorbij gegaan. Zou een God van liefde het grootste gedeelte van de mensheid tot eeuwige pijniging veroordelen? Psalm 33. Is God niet wijs genoeg? Om stappen te zetten zodat iedereen die ooit geleefd heeft. zal worden gered? Zou God dat niet kunnen? Is hij niet wijs genoeg? Psalm 33, vers 13: De is schouwt uit de hemel en ziet alle mensenkinderen. Vanuit zijn verheven woonplaats aanschouwt hij alle bewoners van de aarde. Vers 15: Hij vormt hun allerhart. Hij let op al hun daden. Openbaring 12. Even interessant uh, tussenwerpsel. Waarom? Ook Marinus 12 vers 9 zegt dat de hele wereld misleid mag worden. Ze hebben niet opzettelijk het verkeerde gekozen. De mensen, daar konden de mensen niets aan doen. Kijk maar. het 12 vers 9. De grote draak werd op aarde neergeworpen. Namelijk de oude slang, die duivel, een Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. En in. Vervolg hierop staat in 2 Korinthe, wat ik hiermee wil zeggen. 2 Korinthe 4, vers 4. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind. Opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, icoon staat er, hen niet zou bestralen. Daarom, de God van deze eeuw heeft hun gedachten verblind zodat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus hen niet zou bestralen. Het ligt allemaal in Gods plan tot behoud opgesloten. Dus op dit moment is het Evangelie verborgen en sommigen zijn nu verloren. Zou een rechtvaardige God die Satan toestel de wereld te verblinden. zodat zij de waarheid van het Evangelie niet konden zien. geen plan hebben om degenen die nu verloren gaan, die nu verloren zijn, te roepen. De Bijbel leert duidelijk dat twee tijdperken nog moeten komen, waarin Satan niet aanwezig zal zijn. Maringe 20, vers 1 tot 3. Vandaar dat de mensen een kans krijgen om gered te worden, zonder onder de heerschappij van Satan te staan. Dat zal dan gebeuren. Maringe 20, vers 1. Ik zag een engel nederdaal uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand, en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en bond hem voor duizend jaar, en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op, en verzegelde die boven hem, omdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij voor een korte tijd losgelaten. Voor een korte tijd wordt hij losgelaten. Openbaringen 13, leert, openbaringen 13, vers 14, leer dat satan niet de enige misleider is satan is niet de enige misleider die bepaalde religieuze leiders ook doen er zijn ook bepaalde religieuze leiders die een misleider zijn vandaar en god laat zelfs wonderen verrichten door iemand die de wereld kan misleiden en allen klein en groot rijk en arm vrij en slaaf zal dwingen een merkteken op hun rechterhand of op hun voorhoofd te ontvangen. Dat doet zelfs deze religieuze leider, misleider. En houdt God niet van deze mensen? Sluit zijn plan ze uit? Nee. 2 Korinthe 11, vers 13. Hoe, waarom gebeurt het? Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedriegelijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, want de Satan zelf doet zich ook voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn overeenkomstig hun werken. Het laat zien, gemeente, dat er veel religieuze leiders zijn die op de echte, die op echte lijken. En denkt u niet dat er een reden is dat God Satan en zijn predikers toestaat om nu te misleiden... Zou het niet kunnen zijn omdat een alwetende God alle dingen doet medewerken ten goede? Natuurlijk. Zephania, daar lezen we niet zo vaak van. Zephania 3, Zephania 3 vers 8. Zephania 3 vers 8, voorzeker, dan zal ik bij de volken de lippen veranderen in reine lippen, zodat zij allen de naam van Yahweh zullen aanroepen om hem schouder aan schouder te dienen. Van over de rivieren van Kush zullen zij die vurig tot mij bidden, het volk overal door mij verspreid, mijn offer brengen. En Kush, het Kush-gebergte ligt in Pakistan. Ik heb er gewoond en daar zijn de mensen nu ver van de ware godsdienst verwijderd. Het zijn moslims. Dan waren het niet altijd. Een moslimgeloof staat ongeveer diametraal op het de ware godsdienst. Dat durf ik wel te stellen. Het Koninkrijk van God zal over alles zijn gemeente en voor altijd gaan duren. Psalm 65 is denk ik mijn laatste schriftgedeelte, dus kunnen we denk ik nog wel lezen. Psalm 67 vers 1 leert een psalm, een lied voor de koorleider bij snarenspel. Vers 2, God zij ons genadig en zegen ons. Hij doet zijn aangezicht over ons lichten. Dan zal men op de aarde... Uw weg kennen onder alle heidenvolken, Uw wil. De volken zullen U, o God, loven. De volken zullen U loven, zij allen. De naties zullen zich verblijden en juichen omdat U de volken rechtvaardig zult oordelen. De naties op de aarde zult U leiden. De volken zullen U, o God, loven. De volken zullen U loven, zij allen. 7. De aarde heeft haar opbrengst gegeven. God onze God zegent ons. God zegent ons en alle einden der aarde zullen hem vrezen. Alle einden. Wel vrienden we zijn vandaag met een vraag begonnen. En de specifieke doelstelling van deze studie is en was deze vraag te beantwoorden. De vraag ondersteunt de Bijbel de echte apokatastasis? We hebben gezien... Wat het betekent, het herstel aller dingen, en wat daaruit voortvloeit, zal redding worden aangeboden aan iedereen die ooit heeft geleefd. Vandaag hebben we vanuit de Bijbel kunnen zien dat dit zal gebeuren. We hebben het Nieuwe Testament laten spreken en ook gezien dat in talloze voorbeelden van het Oude Testament dat dit al wordt voorzegd. Wij weten, hoop ik, dat bij de God nooit iets fout gaat en hebben gezien dat hij nooit laat varen het werk van zijn handen. Hij is de redder van alle mensen. De blijde boodschap is eigenlijk dat moeilijke woord apokatastasis. Dat is eigenlijk de blijde boodschap. Herstel alle dingen. Maar laten we nooit vergeten dat wij slechts het leem zijn in de hand van de pottenbakken. Dus we kunnen ons natuurlijk allerlei moeilijke en ingewikkelde vragen gaan afstellen. Maar hij maakt van elk stukje leem een succes. Hij laat niets verloren gaan. Hij is de herder die niet Eén schaapje verloren laat gaan. Wat een stimulans geeft mij dat. Een geweldig stimulans. En hopelijk ook u om hem te eren. En soms ga ik in de fout. Maar gelukkig, hij weet welk maaksel dat wij zijn. We kunnen ons altijd bekeren, we gaan ons altijd bekeren. Dat doen we, dat kunnen we met zijn kracht. Vrienden, gemeente, onze God, de God geeft de mensen het werk van zijn handen. Niet prijs aan de ondergang. Maar hij gaat door oordelen en gerichten, door tijden aan Jonen heen afrekenen met het kwaad. Want weet u, gemeente, bij hem is zelfs het kwaad in goede handen. Komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Tijden van wederoprichting, van herstel, van apocastasis, van redding komen eraan, gemeente. Voor ieder hebben we gezien. Halleluja, van de schepper.